Dit is 1 minuut over 2, het nu.nl nieuw nieuws. Aangeschoven is alleen Altena. Goedemiddag. De formatie gaat weer verder. D66, CDA en VVD zijn opnieuw aan het onderhandelen... op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Grote vraag is nog altijd, sluit jaar 21 bij dit groepje aan? Volgens VVD-rijder Jesselkus is er nog geen besluit genomen, zegt ze bij de NOS. Dat is nog steeds een van de opties. Ik ga daar alleen niet in mijn eentje over. Dus we moeten het daar met elkaar over hebben. Ik denk dat het mooi zou zijn. D66-rijder Jette is blij om terug te zijn op het landgoed. En hij wil straks nog wel even sneeuwballen gooien. Fijn dat we hier vandaag met z'n allen kunnen zitten. En wellicht zelfs straks een sneeuwballengevecht gaan analyseren. Oh. Uh, <laughs> uh, misschien dat we daar wel wat deel van kunnen maken. <laughs> nou, de deadline voor de gesprekken is eind deze maand. Dan moet er een akkoord zijn. De vriendin van de op Mallorca gedode Carlo Heuvelman krijgt een schadevergoeding. Ze heeft geschikt met jongens die zijn veroordeeld in deze zaak. Hoeveel geld de vriendin krijgt is niet bekendgemaakt. In deze zaak is trouwens niemand veroordeeld voor de dood van Carlo, alleen voor geweld op het Spaanse eiland. De jarenlang gerestaureerde Domtoren in Utrecht is alweer stilgezet. Een wijzer van de klok is gisteren namelijk losgeraakt en naar beneden gevallen... Het ding van 70 kilo viel niet op mensen... maar kwam terecht op een lagere verdieping van de toren. Hoe dat kon gebeuren wordt nu onderzocht. Voorlopig is een deel van het plein rondom de toren afgezet. En als sport, de voetbalwedstrijden in de eredivisie dit weekend... gaan ondanks het winterse weer gewoon door. Voetbalbond KNVB denkt dat de grasvelden namelijk goed genoeg zullen zijn. Dat geldt niet voor de keukenkampioendivisie. Daar wordt dit hele weekend niet gespeeld. En ook de wedstrijden in het amateurvoetbal zijn allemaal afgelast. Het weer van Weerplaza, grotendeels droog bij 0 tot 3 graden. Vannacht code oranje in het noorden voor sneeuw. En morgen veel sneeuw in het noordoosten, in de rest van het land regen. Het jouw verkeer dan door Flitsmeister. Opvallendste file voor nu is een uh, melding voor de A16 rotterdam reda tussen Hennekeen op Ambacht en Zwijnrecht. Bij de Drechtturrel, daar is de weg eventjes dicht door een te hoog voertuig. Vertragingstijd is 10 minuten. Niet gewonnen in december... Kijs Tweede kans weken. Claim je gratis slot in de app van Joe. Dit is Joe, met Edwin Noorlander. Nou, als je het weer spuugzat bent, veel te koud vindt allemaal... heb ik zo meteen even een goede tip voor je. Ook Tira Turner, na de heren van Queen. Joe, music. is Joe. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Out from Beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe, dit was Tina Turner en We don't need another hero. Hey, het is toch een beetje een tweedeling in ons land. Hè? Je hebt mensen die nu volop genieten van al die winterpret. en je hebt mensen die de sneeuw echt spuugzat zijn en niet kunnen wachten tot het zomer is. Hoe lekker is het dan om alvast een vakantie naar een tropische bestemming te boeken... of in ieder geval daar inspiratie voor op te doen? Vanaf vandaag kan dat weer. Tot en met zondag is namelijk in de jaarweers in Utrecht weer de vakantiebeurs. Met niet alleen exotische bestemmingen, maar je kan er bijvoorbeeld ook op tour lekker allemaal hapjes van over de hele wereld eten. Vanaf vandaag dus, maak jij misschien wel een mooie voyage voyage. Hier is Desireless. Ik bij Joe en to be with you. Ja, dit is iets moois wat nu uh, viral gaat op internet. Een uh, mooie geste van uh, PSV. Ze hebben een heel grote spandoek opgehangen aan het stadion. Met. Uh, we wensen je een sportief 2026. Maar nou, er staat echt een enorme spelfout in. En die spelfout zit niet in sportief of in het jaar of zo. Nee, die zit gewoon in de naam van de club. In plaats van PSV staat er. PVS, we wens je een sportief 2026. Ja. Ze hebben ook wel laat opgehangen, die spandoek trouwens. Het is al 8 januari. Het zijn de hits van Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Wat dacht je zometeen? Van Yes en Maja. En dit is Whitney Houston.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 Van facturen tot btw en betalingen. Software zo slim dat het simpel voelt. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird. Nu bij Dirk. Hak groenten in pak. Voor maar 79 cent. Nu bij Plus euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Optimaal drinkyoghurt een liter pak, 1 euro. En Plus Kookgroenten per zak van 200 gram, ook voor maar 1 euro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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en restbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Dit is Joe met Edwin Noorlander. Langs de voor nu is op de 58 naar Bergen of Zoom bij Etteleur. 12 minuutjes extra daar. Deja, all about the money, hoor je na. Yes! uit de 70s, 80s en 90s. Ja, je hoorde allemaal, de money. Leuk berichtje in de app van Stephanie. We hebben een fotootje erbij ook. Ze zegt, hey Edwin, ik ben lekker door het bos aan het wandelen met onze pup. Die weet niet wat hij meemaakt met alle sneeuw. Dat snap ik. Wat een lieve foto ook. Nou, wandel ze daar. Ja, Blue Sky is even ver te zoeken. Behalve hier bij Joe. Mr. Blue Sky komt eraan. Maar Michael Jackson. I'm gonna make a change. in my life. It's gonna be. Feel good, gonna make a difference, gonna make it right And as I turned up the column. Blue Sky. Electric Line Orchestra hoorde je bij Joe zometeen weer drie liedjes op een rij na drieën in de drie na drieën. En dit is de cryptische zin voor vandaag. Weet jij te raden welke liedjes er verstopt zitten in deze zin? Hij is niet makkelijk, dat zeg ik er al bij. Ik zou het knap vinden. Sticker voor jou als je het raadt via de Joe-app. Terwijl ik blijf zoeken naar dat ene wat ontbreekt, wieg ik mijn kind, smekend dat de zon niet ondergaat. Dus de zin is, terwijl ik blijf zoeken naar dat ene wat ontbreekt, wieg ik mijn kind, smekend dat de zon niet ondergaat. Welke drie liedjes zitten er in deze zin verstopt?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 This is Joe. kritische is zin voor de drie na drie voor deze donderdagmiddag. Terwijl ik blijf zoeken naar dat ene wat ontbreekt... Wieg ik mijn kind, smekend dat de zon niet ondergaat. Ja, is moeilijk, hè? Vooral dat uh, wieg ik mijn kind, Er zijn mensen... Door je de war zie ik in de Joe. Nou, probeer het toch eventjes. Deze drie liedjes hoor je zometeen na drieën. Terwijl ik blijf zoeken naar dat ene wat ontbreekt... Wieg ik mijn kind, smekend dat de zon niet ondergaat. Weet je welke liedjes er verstopt in zitten? Raad mee via de app zometeen. Het nieuws van 3 uur. Dag Alen. Ja, goedemiddag. Uh, sneeuwnieuws, werk thuis als dat kan... zegt Rijkswaterstaat voor het Noordoosten morgen zometeen meer. Winterdippers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Hey,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 Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Socialdeal. Okay, okay. Social deal. Deals die je niet mag missen. Okay. Maak je de doos open of laat je hem dicht? Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe? Rot. Op. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt, na je mijn gewoon teringhart. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur. Bij RTL4. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.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 En ik zoek iemand die dat herkent. Iemand met zijn eigen passie, die ook trots is op zijn de mijnen. Denk jij dat onze energie bij elkaar past? Biscuits. Daten met ondernemers. Nu bij DK Markt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Dit is jou. Bijna 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws van uh, NU.NL met Altendag. Goedemiddag. Werk thuis als dat kan. Die oproep doet Rijkswaterstaat aan Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Vannacht en morgenochtend geldt daar namelijk code oranje, zegt Weerplaza. Want het gaat langdurig sneeuwen in het noorden van het land. En ook in combinatie met een stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht... en er kunnen er ook sneeuwduinen ontstaan. Dus vanaf komende nacht...